Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Parijs is een evacuatievlucht vanuit Niger geland. Aan boord zaten 262 evacuees. Er staan nog twee evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te evacueren... Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Vorige week pleegde het leger van Niger een koep waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand en volgde zondag een groot protest bij de Franse ambassade. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hem de bestorming van het kapitol in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is ruim 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2020 lag de bezettingsgraad bij passagiersvliegtuigen op slechts 39%. Dit jaar waren gemiddeld 81 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet. Bij een gewapende overval op een luxe juwelier in Parijs... hebben overvallers tussen de 10 en 15 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Dat gebeurde gisteren op klaarlichte dag. De overvallers hielden het personeel met wapens onder schot... en dwongen hen vitrines te openen. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de drie verdachten. Het weer bewolkt in een graad of 15. Morgenochtend regen, maar later breekt soms ook de zon door. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht. Hi baby. Hello I'm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 I feel like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 And you'd say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 Don't stop till I say it's over Just want a touch of emotion Let me get lost in the moment Ooh